9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal, we hebben minister Blok van Wonen zometeen bij ons op de koffie. Hij zal onder meer praten over de restschulden en woningcorporaties. En hoe groot is de verkeerschaos rond Parijs, want taxichauffeurs daar voeren actie. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten.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 Door de uitbreiding van 4G-netwerken voor mobiel internet en telefonie... kan het tv-signaal van sommige zenders gaan storen. Daarvoor waarschuwen verschillende kabelbedrijven. Dat komt doordat 4G deels dezelfde frequenties gebruikt als sommige tv zenders en Dat leidt nu al tot klachten in Harderwijk en Veendam. Kijkers krijgen daar blokjes in beeld en soms valt het signaal helemaal weg. Kabelbedrijven adviseren klanten om duurdere, beter geïsoleerde kabels te gebruiken. Ja, het is eigenlijk een stukje onderhoud ook van je kabels, want meestal kopen we wel nieuwe apparatuur, maar vergeten we onze kabels te vernieuwen. Dus dan hebben we ja, een, kabels van misschien wel 10 jaar of 15 jaar oud en ja, dat is datzelfde dunne kabeltje waar we inmiddels wel steeds meer informatie over sturen. Omdat het 4G-netwerk steeds verder wordt uitgerold, verwachten de kabelaars dat meer tv-kijkers last van storingen krijgen.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 Het weer nog een grijze dag. Eerst vooral in het zuidoosten en westen wat regen, later overal. Ook nog wat zon tussendoor en het wordt 6 tot 8 graden. Morgen eerst wat opklaringen, later bewolkt en regen. En ook dan een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie Johnson Hoka. Er staan 22 files goed voor 107 kilometer. Files lossen langzaam op. Dat geldt jammer genoeg niet voor de files richting Amsterdam. Want op de A2 daar staat nog een lange file van 21 kilometer tussen de knooppunten Ouder Rijn en Holendrecht. Na een ongeluk morgen vroeg. Wel zijn de rijstoken bij knooppunt Holendrecht weer vrijgegeven. Omrijden via Hilversum heeft weinig zin. Want ook op de A1 richting Amsterdam staat een lange file van 15 kilometer tussen Bladikim en knoopend Diemen. Het is nog erg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 Goedemorgen, we zijn er tot 12 uur en wie weet wordt het een ochtend met een gouden shorttrack randje. Verslaggever Martijn Grimius uh, is ook uh, sportief deze ochtend. Uh, maar dan wel dichter bij huis. Hij volgt de jonge proftenisser Alban Meuvels. Ja, die probeert vandaag op de eerste dag van het ABN Amro Tennissernooi een trainingspartner van Formaat te vinden in de catacombe van Ahoy. Misschien wel Andy Murray. Eerst nu een gesprek met minister Stef Blok. <middels> Vanaf drie uur vanmiddag kunnen huizenbezitters die bang zijn voor een restschuld... al hun vragen stellen op een speciale website, www.restschuldinfo.nl. Het is een site die opgezet is door de Nederlandse Vereniging van Banken... omdat er nu nog heel veel vragen zijn bij huizenbezitters. En minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst die lanceert die site later vandaag. Minister Blok, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom het erop neer dat het informatiepunt eigenlijk mensen duidelijk moet maken... dat een restschuld niet automatisch betekent dat je je huis niet kunt verkopen. Ja, het informatiepunt geeft eh, mensen inzicht in hun eigen situatie... en de mogelijkheden die er zijn om restschulden toch heel vaak wel mee te financieren. We hebben daar vanuit de regering maatregelen voor getroffen... en het is goed dat de banken nu ook de bal oppakken en de consument helderheid geven. Ja, want wat zijn dan de belangrijkste dingen die zijn veranderd... zodat huizenbezitters eigenlijk minder problemen zouden moeten hebben van een restschuld? De maatregelen die we vanuit het kabinet hebben genomen... is allereerst ervoor zorgen dat de rente over restschulden tien jaar aftrekbaar is is, dat was die vroeger niet. Ten tweede eh, hebben we ervoor gezorgd dat eh, mensen die een nationale hypotheekgarantie hebben, dat zijn de, de meeste huizenkopers in Nederland, de restschuld ook mee kunnen nemen onder die nationale hypotheekgarantie wanneer ze gaan verhuizen. Moeten ze natuurlijk wel aan de inkomenscriteria voldoen, maar dat betekent dat ze de lage rente van die nationale hypotheekgarantie kunnen blijven betalen. En verder hebben we de leencriteria, die we de laatste jaren aangescherpt hebben... juist om te voorkomen dat mensen in de restschulden komen... hebben die wel zo gemaakt dat wanneer mensen een restschuld mee moeten financieren... die bij de ruimte opgeteld kan worden. Dus op die manier hebben we echt behoorlijk wat, wat ruimte geboden. En, en eh, zorgen we ervoor dat mensen dus ook niet gevangen hoeven te komen in zo'n restschuld. Ja, want bij dat laatste criterium, het is toch afgesproken dat je niet meer mag lenen dan... wat is het, 104 procent geloof ik, van de waarde van je nieuwe woning? Klopt, ja. De, de reden dat zoveel mensen in de problemen zijn gekomen... is dat je vroeger wel 125% van de waarde van je huis kon lenen. Dus je begon meteen met een enorme restschuld. We hebben gezegd, dat, dat willen we niet meer. Maar als je die restschuld nu van je oude woning wil meefinancieren... moet dat dan onder die 104% ook blijven? Nee, juist niet. Dat is die, die derde maatregel die ik net noemde. Als je eh, een restschuld mee wil financieren... en je hebt daar wel de financiële ruimte voor, dus voldoende inkomen... dan kan je boven die 104% lenen. Het ja. blijft wel een feit dat mensen het moeten kunnen betalen. Natuurlijk, als mensen hun schuld niet kunnen betalen, dan zou je ze alleen maar verder in de problemen brengen door nog meer geld te lenen. Maar er zit natuurlijk vaak een probleem dat mensen juist in de problemen komen vanwege die restschuld. Dus dat ze hun huis daarmee niet kunnen verkopen en dat ze dat geld niet kunnen opbrengen. Dus voor hun is dit geen, deze regeling geen oplossing. Het probleem met de restschuld is een ander probleem dan met het inkomen. Er zijn in Nederland heel veel huizen die onder water staan, zoals dat heet. Dat is, zolang mensen niet hoeven te verhuizen, geen probleem. Als je gewoon plezierig woont en je lost je hypotheek af... dan verdwijnt dat in de loop van de tijd. Het wordt pas een probleem wanneer je moet verhuizen. Omdat je elders een baan hebt gevonden, dat een relatie op de klippen loopt... Dan moet je die restschuld mee financieren. En door het versoepelen van de regels is dat ook mogelijk. Maar je moet het natuurlijk wel kunnen betalen. Want anders zou je nog dieper in de problemen komen. Ja. Dus is het niet voor iedereen een oplossing dit? Als je ook een inkomensprobleem hebt. Maar dat is gelukkig bij lang niet iedereen zo die met een restschuld zit. Als je ook nog een inkomensprobleem hebt. Dan zou je dat echt niet oplossen door mensen nog meer te laten lenen. dan zou het probleem zelfs groter maken. Ja, maar wat moet er dan voor die mensen gebeuren? De, een heel groot deel van de mensen is geholpen met de maatregelen die ik nu noem. Als mensen echt te weinig inkomen hebben voor hun lening... dan heeft dat niet zoveel met de restschuld te maken. Dan... Nou ja, dat kan net het extra klap zijn hè, die het geeft. Heeft u daar ook een oplossing voor, voor die mensen? De, nogmaals, als mensen te weinig geld hebben voor een lening... of ze nu wel of geen restschuld hebben, dan is er een heel ander probleem. Dan, dan moet je goedkoper gaan wonen. Maar dat is echt iets anders dan het restschuld. Maar dan wordt het een gedwongen verkoop vaak? Er komen gedwongen verkopen voor. Gelukkig niet zo vaak in Nederland. Omdat we in Nederland ook de nationale hypotheekgarantie hebben. Die mensen een extra waarborg biedt. Maar het komt voor, een paar duizend keer per jaar. Dat is, dat is heel vervelend. Maar dat proberen we juist door nu eh, zorgvuldiger om te gaan... met het verstrekken van leningen... proberen we dat eh, veel minder een probleem te maken... dan in het verleden toen er zo ruim krediet werd verstrekt. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die wel te maken krijgen... met gedwongen verkoop, omdat ze in die financiële problemen komen... dat die dan maar moeten gaan huren. Um... Als mensen te maken met gedwongen verkoop, nogmaals, gelukkig komt dat niet. Ja, dat niet, heeft u een paar keer benadrukt, vaak. maar het oh ja, u, komt wel degelijk voor meneer Blok. Dus ja. laten we niet doen of het niet het geval is. Uh, nee, uh, dan kan het zijn dat je daarna uh, gaat huren. Uh, natuurlijk, ook, ook dat is een manier om uh, op een goede manier te kunnen wonen. En voor mensen met lage inkomens ondersteunen we dat ook met huurtoeslag. En heeft u het idee dat u hiermee wel de woningmarkt voldoende in beweging blijft, brengt? We zien gelukkig dat eh, eigenlijk sinds de zomer van vorig jaar... de cijfers over de woningmarkt weer in de opgaande lijn zitten... Dat wil niet zeggen dat we zijn waar, we, waar ik zou willen eindigen. We hebben nog niet de cijfers van voor het begin van de crisis. Maar we horen nu echt voortdurend van makelaars... en het blijkt ook uit de verkoopcijfers... dat er weer beweging zit in die woningmarkt. We zien bijvoorbeeld ook aan het gebruik van startersleningen... dat sterk toeneemt. En gelukkig betekent dat inderdaad dat mensen weer, weer durven verhuizen. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Denk aan de schilder, de behanger die daardoor werk krijgt... Dus we zien gelukkig de beweging de goede kant op gaan. Meneer Blok, het woonakkoord is het door. U komt in het voorjaar nog wel met kabinetsplannen rond de woningcorporaties. Wat komt daarin te staan? We hebben inderdaad de belangrijkste wetten inmiddels door de Kamer. In ieder geval ook de wetten waar de huiseigenaar of de koper of de huurder rechtstreeks de gevolgen van merkt. Er is nog één wet eh, op stapel, die gaat over het taakgebied van woningcorporaties. Ik wil eh, dat eh, corporaties teruggaan naar hun kerntaak, sociale huurwoning voor mensen met een kleine portemonnee. En die wet moet er dus voor zorgen dat eh, risicovolle activiteiten, projectontwikkelingen of eh, incidenten zoals we die hebben gehad met het schip in Rotterdam, ja. dat die niet meer mogelijk zijn. Dat betekent ook dat het toezicht verbeterd zou moeten worden op die woningcorporaties lijkt me. Dat is een combinatie van, van goed toezicht op woningcorporaties en helder in de wet opschrijven wat corporaties wel moeten doen, sociale huurwoningen, en wat ze niet moeten doen, risicovolle activiteit. Maar dat betekent ook dat u kunt ingrijpen als er uh, zo'n pro project op stapel staat met zo'n zo schip bijvoorbeeld daar in Rotterdam? Dat betekent dat dan kan worden ingegrepen. Maar wat natuurlijk nog belangrijker is, is dat er niet aan begonnen wordt... omdat helder is omschrijven wat er wel en niet mag. Ja. We hebben even gebeld met de Woonbond. Dat is de club van Nederlandse huurders. En die verwachten dat de huurstijging komend jaar zo hoog zal zijn... dat het voor veel huurders een ondraaglijke aanslag op de koopkracht wordt. De huren zullen inderdaad verwachting eh, ook het komend jaar omhoog gaan. Voor mensen met een kleine portemonnee hebben we de huurtoeslag. En we hebben ook extra geld uitgetrokken voor die huurtoeslag. Waardoor de, de inkomenseffecten voor mensen met eh, een laag inkomen heel erg beperkt zullen. zijn. Dus die kritiek van de woonbond is niet terecht? We hebben ervoor gezorgd dat juist mensen die echt zijn aangewezen... op sociale huurwoningen, mensen met een klein inkomen... uit de wind gehouden worden door extra ruimte voor huurtoeslag. Nou, nou zijn er ook verhuurdersorganisaties, en eh, best wel veel... die zeggen, ja, we willen liever op een andere manier aan geld komen... dan via huurverhoging. Um, waarom worden de huurders dan toch extra belast? Verhuurders zijn niet verplicht om de huren te verhogen. In de wet staat de ruimte die daarvoor gegeven is. Verhuurders zullen daar over het algemeen ook gebruik van, uh, van maken. Maar het voorbeeld wat u noemt, een verhuurder die het niet zou willen. Ik kom ze niet veel tegen, maar als hij het niet zou willen is er geen verplichting. Nee, nee, maar het is niet op een andere manier te regelen. Dat zij zich uh, aan geld kunnen komen zonder de huur te verhogen. Nou, dat zou een hele mooie wereld zijn, natuurlijk. He, nou ja, heeft u door... daar concrete ideeën voor? Nou ja, nee, door, door allerlei uh, projecten erbij te doen, natuurlijk. U zegt, daar gaan we meer uh, mee oh, inzetten. in zetten. Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld door geld verdienen op projectontwikkeling. Bijvoorbeeld, ja. uh, Daar neemt zo'n uh, zo corporatie natuurlijk grote risico's mee. Uh, Over 2012, het laatste jaar, waarover we alle jaarverslagen hebben... hebben alle corporaties samen meer dan 200 miljoen verlies geleden... op dat soort activiteiten. En dat betekent... Betekent uiteindelijk dat alle huurders gezamenlijk die rekening betalen. En daar wil ik juist een eind aan maken. Ja, duidelijk. Nu is er met die huurders nog wat aan de, aan de gang. En vastgoedbelang, dat is de Club voor Particuliere Verhuurders. Die trekken juist aan de bel omdat ze zeggen... je hebt natuurlijk die huurverhoging al. En dan uh, kunnen zij van huurders vragen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Maar daar is de Belastingdienst weer. Ze hebben problemen met het aanmelden daarvan... waardoor zij zelf geld gaan mislopen. En ze konden zich alleen in februari daarvoor aanmelden. Is dat zo netjes geregeld? De, de inkomensafhankelijke huurverhoging is vorig jaar ingevoerd. Juist om ervoor te zorgen dat mensen die met een hoog inkomen toch in de sociale huurwoning wonen. ook een reële bijdrage gaan betalen. Ja. Vorig jaar is het voor het eerst mogelijk geweest om via de Belastingdienst. die inkomensgegevens op te vragen voor verhuurders. Dat heeft toen heel behoorlijk gelopen. Een aantal opstartproblemen, maar geen Ik heel groot. Ik kan het zeggen, mijn behalen zijn juist dat het wel degelijk wat problemen op heeft geworpen en dat mensen zeiden we kunnen hem niet bereiken. We hebben alleen maar één maand om, om aan te melden. Bovendien is daar ook nog eens slecht over gecommuniceerd... en het is nu weer hetzelfde het geval. Er was wel kritiek, maar voor zo'n grote operatie is dat heel behoorlijk verlopen... Dit jaar zijn we eerder begonnen. Dat kon ook, omdat vorig jaar die wet eerst nog door de Kamer moest. En hebben verhuurders nu tot eind februari. Dus eigenlijk nog de hele maand om zich aan te melden. Ja, die bereikbaarheid schijnt wat lastig te zijn af en toe. Bij belastingdienst. Nu al aangeven dat dat niet zou lukken. Terwijl de maand nog zo jong is, lijkt me erg vroeg. Ik hoor. De klacht eerlijk gezegd ook niet van woningcorporaties. Dus, um, ik, nee, maar Het ik, gaat ik, gewoon ik, ik, particuliere vuurders, dit, hè? Ja, ja um, nee, maar dan is het vreemd dat andere verhuurders die klacht niet hebben. En nogmaals, we hebben nog um, het grootste deel van de maand februari voor ons. Ze dus, zijn een beetje me te me vroeg met hun klachten, vind ja. ik. Gaat u, wat voor debat gaat het worden trouwens morgen, minister Blok? We weten nu al dat u gaat zeggen dat u het volste vertrouwen erin heeft... en dat de ministerploeg natuurlijk compleet gaat blijven en dat soort dingen. Top. Okay. En u wilt toch nog een antwoord? Nou van. ja, misschien komt er iets origineels. Ik verwacht er weinig van hoor, maar ik denk, ik vraag het toch maar even. Nou, ik weet in ieder geval dat. Verrast u ons is, meneer Blok. Uh, dat uh, collega Ronald Plasterk het hele weekend heeft doorgewerkt om uh, goede antwoorden op de Kamervragen te leveren. Uh, hij is natuurlijk mijn buurman uh, in de gang op het ministerie. Een uh, plissier van Heb je u hem uh, dus ik... niet even overhoord van, vanochtend? <laughs> nee, want ik weet er veel minder van dan hij. Nee, maar ik hoop natuurlijk van harte uh, dat uh, dat goed gaat en dat hij de Kamer kan overtuigen. Dank u wel. Minister Stef Blok. KRO, en CRV, de ochtend. In en rond Parijs voeren taxichauffeurs een langzaam aan-acties. Rijden in de ochtendspits tergend langzaam van het vliegveld Charles de Gaulle naar Parijs. Correspondent Ron Linke. Ron, uh, hoe is de chaos op de weg rond Parijs? Nou, de twee grote snelwegen, Jurgen, als je de kaart van Parijs een beetje kent. De A1 en de A6 die staan echt helemaal vast. Uh, ook op de periferiek, de ringweg rond Parijs, lange rijen auto's. Er zijn verslaggevers die hebben eens gemeten over een stukje... waar je normaal gesproken tien minuten over zou doen. Daar moet je nu ruim drie uur voor rekenen. Dus het advies van de Franse politie is dan ook... als u niet noodzakelijkerwijs met de auto naar Parijs moet vandaag... doe het dan niet. En waarom voeren die taxichauffeurs nu actie? Uh, die, die taxi -chauffeurs nou, concreet voeren ze actie tegen uh, niet reguliere taxis. Laten we ze zo noemen. Hè. Amerikaanse bedrijven als uh, Uber proberen een voet tussen de deur te krijgen op de Franse markt. Uh, maar het gaat niet zonder slag of stoot. Want als je bijvoorbeeld zo'n uh, pseudo taxi wilt reserveren. Dan is die chauffeur verplicht om eerst een kwartier te wachten. Voordat hij zijn portier voor je opendoet. Nou die opmerkelijke regel die gaat verdwijnen. En daarom zijn de reguliere taxis vandaag zo boos. Hoe dan ook. Uh, Frankrijk krijgt uh, net als alle andere euro-landen ieder half jaar een rapportcijfer van de Europese Commissie. En daar staat al een tijdje in met uitroeptekens dat Frankrijk de taximarkt moet liberaliseren. Nou ja, vandaag blijkt dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan. En hoeveel taxiveurs zijn er in Parijs? Uh, nou, er zijn bijna 60.000 uh, taxis met een licentie en dus zo'n 6.000 niet-reguliere taxis, dus één op de tien. Uh, maar ja, die, die reguliere taxis, die hebben de indruk dat ze nu moeten ingrijpen, de concurrentie in de kiem smoren, voordat hij echt definitief voet aan de grond krijgt hier. Nou is dit niet de eerste keer hè, dat Frankrijk in de problemen komt door de invoering van de Europese richtlijnen. Waarom zijn ze daar altijd zo traag? Ja, in dat opzicht uh, zeggen veel Franse politici, staat die taxistrijd voor zeg maar, de wrevel die bestaat tussen de Europese Commissie en Frankrijk. Vanuit Brussel komt telkens uh, de uh, oekase dat de Franse economie in het slop zit, onder meer omdat veel sectoren de markt niet opengooien. Dus niet alleen de taxissector, maar dat wordt ook altijd genoemd... de farmaceutische industrie, notarissen, advocatuur. Maar dan blijkt dat de macht van de vakbonden in Frankrijk erg groot is. Het verzet tegen allerlei liberaliserende maatregelen, dat is ook groot. En dat zorgt ervoor dat de invoering van die nieuwe regels moeizaam gaat... dankzij onder meer acties zoals vandaag Operation Escargot... oftewel de taxis in het slakkengangetje. Ja, en correspondent Ron Linke was dat vanuit Parijs. Mozzarella die bijna geen kaas bevat, of een kruidenthee... waar eigenlijk helemaal geen, krui, eh, geen, geen kruiden en geen thee in zit... maar een obesitasmedicijn. The Guardian meldde dit weekend dat een derde van de voedselproducten... in de Engelse winkels niet bevat ten opzichte van wat wordt beweerd op het etiket. Blijkt uit grootschalige laboratoriumtesten. Jaap Seidel hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU. Meneer Seidel, goedemorgen. Goedemorgen. Was u verbaasd over die uitkomsten van de tests daar? Nou, eigenlijk niet, want ze hebben een hele brede definitie gehad van misleiding, hè? Dat, is, dat kan zeggen dat het label niet helemaal klopte of dat er soms wel dingetjes doorgeroerd zijn, tot hele ernstige misstanden. En eh, het verbaast mij niks dat er een heleboel aan mis is. Want dit zijn toch wel misstanden te noemen dan? De voorbeelden ja, die ik net zeker. Gaf. Ja. Ja. Speelt het in Nederland ook? Ja, vast. We hebben net zoveel producten, hè, tienduizenden producten, en die komen uit dezelfde lange ketens waar mensen allemaal geld moeten verdienen aan het produceren van voedsel. En het moet heel goedkoop geproduceerd worden, dus je krijgt al heel snel misstanden. Maar ook dat het gaat om een derde van, van onze voedselproducten? Ja, als je het zo ruim opvat als zij gedaan hebben... Hè, dat, dat, dat er soms wat uh, uh, plantaardig vet zit in plaats van uh, melkvet... bijvoorbeeld in sommige producten... dan kan ik me dat heel goed voorstellen dat dat percentage oploopt. En dat komt er eigenlijk op neer dat fabrikanten dus gewoon hun gang kunnen gaan... omdat er te weinig controle is? Ja. Ja, de pakkans is enorm klein en de straf is ook heel erg laag. Dus er zijn een heleboel fabrikanten die uh, graag het risico nemen om uh, de boel een beetje te flessen. Het stelt toch niet echt gerust dan dat er in Nederland alleen maar meer bezuinigd wordt op die voedselwarenautoriteit? Want er komen er nog minder toezichthouders. Ja, dat is echt heel ernstig. Dat is uh, Europees gezien al een probleem en in Nederland bezuinigen we nog meer dan ergens anders. Uh, en uh, ja, dat is tot een onacceptabel laag niveau uh, gedaald. Ja, wat betekent dat dan voor, voor ons voedsel en voor eigenlijk ja, de veiligheid van wat wij allemaal nemen? Nou, ja, zeker gezien de complexiteit. Hè, er komt elke dag enorm veel binnen in de zeecontainers in uh, Rotterdam. En dat moet eigenlijk allemaal gecontroleerd worden. Want er kan zomaar wat uh, doorgeroerd zijn of toegevoegd wat niet, uh, niet goed is. Uh, en daar heb je dus heel veel inspecteurs voor nodig. En verder in die keten, hè, vanaf de dierenwelzijn en dierengezondheid... dierenartsen en zo, die heb je natuurlijk ook nog nodig. En die zijn er bijna niet meer. Nee. Maar tegelijkertijd denk ik, er worden niet heel veel mensen ziek. Anders zouden we dat wel te horen krijgen, toch? Nou, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Er zijn een heleboel van dat soort, dat weet ik uit het onderzoek van het RIVM... afslankmiddelen waar mensen echt ook ziek van worden. Maar ja, die komen er niet meer bij de dokter. Die krijgen ernstige maagklachten of soms nierklachten. Ja, ja. En de dokter weet ook niet dat het daardoor komt. Dus ik denk dat het een heleboel onder water blijft. Hoe is dit dan te keren? Nou, door twee dingen denk ik. Door heel veel meer en beter te inspecteren. Um, en dat maar ja, betekent die inspecteurs dat er... zijn er niet. Dus... Nee, nee, nee, maar die moeten er dus komen. Dat, is gewoon een... dat ze er niet zijn komt door bezuinigingen. Um, en de tweede is dat ik denk dat de straffen veel erg hoger moeten zijn... voor mensen die rommelen in de voedselketen. Uh, het is nu zo, de pakkans is zo klein en de straf is niet zo hoog... en de winst is, heb je al lang binnen tegen de tijd dat je mogelijk gepakt wordt. Ja, ja. Uh, ik denk dat daar echt ook wat aan gedaan moet worden. Hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU in Amsterdam. Jaap Seidel, dank u wel. Ga gedaan. Ja. Noteer die naam. Alban Meuvels, een jonge proftennisser... doet mee op het ABN AMRO Tennis Martijn Grimmies volgt hem de hele dag. Nummer 627, hè, dat sta je op de ranglijst. Ja, dat klopt. En dat moet hoger? Ja, zeker. Ja, dat moet zeker hoger. We staan voor de ingang, de spelersingang van Ahoy... van het ABN AMRO Tennis Laten we naar binnen gaan. Jij hebt hier al uh, gespeeld afgelopen weekend... Uh, want jij mocht meedoen. Jij was winnaar van uh, een toernooi waar alle clubwinnaars aan meededen. En daardoor kreeg jij een wildcard. En daarvoor je moest je nog plaatsen uh, voor het hoofdtoernooi. Maar dat is niet gelukt. Nee, helaas. Nee, ik verloor uh, zaterdag. Ja, hij verloor zaterdag. Dat weten we dan nu. Maar uh, hoe nu verder met deze Alban Meuvels, De verbinding met uh, Rotterdam is uh, eventjes verbroken. Wij gooien daar een uh, nieuw euromuntje in. Tegenwoordig gaat dat met euro's. Vroeger kon het voor een gulden, had je zo'n verbinding. Uh, tegenwoordig toch wat, wat duurder. Als je de euro... Uh, oh ja, het kan natuurlijk door die 4G-storing komen. Ja, dat is dat, het. We zien ook wat blokjes nu op je radio. Consequenties uh, voor de radio. Wat doen we, jongens? Uh, oh, oké. Okay, nou, uh, dan uh, zien, we, zien we straks en horen we straks al even verder... hoe dat gaat met Alban Meuvels en Martijn Grimiers daar uh, vanuit Rotterdam. De Ochtend. Standpunt NL. Eerst maar eens vertellen wat wij in Stand.nl vandaag gaan doen. 165.000 kinderen die gaan weer vanaf morgen pintjes zweten... tijdens de CITO-toets. En de kritiek die zwelt weer aan, zoals jaarlijks. Leraar en ouders vrezen dat leerlingen gebukt gaan... onder de immense druk om maar een hoge score te moeten halen. Nu uh, voel ik wel de zenuwen. Ik denk dat het wel zou gaan. Ik heb uh, op de computer een Cito gemaakt. Uh, gewoon vroeg naar bed gaan. Ik vind het wel heel spannend nu. De staatssecretaris Dekker van Onderwijs die wil dat de kritiek op die toetsen in het basisonderwijs nu eindelijk eens ophoudt. Volgens Dekker wordt er een spookbeeld gecreëerd dat basisscholen een afrekencultuur kennen, dat zei die zaterdag in Trouw. En Dekker noemt een slechte ontwikkeling dat scholen in het voortgezet onderwijs een toelating laten afhangen van de Cito score. Die houding van middelbare scholen heeft er volgens Dekker toe geleid dat kinderen en vooral ouders die Cito toets beschouwen als een soort eindexamen van de basisschool met enorme nervositeit tot gevolg. Dus dit jaar voor het eerst dat de toets in februari wordt gemaakt. Vanaf volgend jaar wordt de toets in april afgenomen... om zo te zorgen dat er na afloop nog iets geregeld kan worden. Is die CITO-toets nog steeds een goed middel om leerlingen te toetsen... of wordt die toets echt te belangrijk gemaakt? De stelling vandaag in Stand.nl is... er wordt te veel belang gehecht aan de CITO-toets. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral. Bel gratis op het nummer 0800-1101. Dus 0800 -1101. U kunt natuurlijk stemmen via de site www.stand.nl. Twitteren kan met hashtag Stand.nl. En u kunt die gratisstand.nl app voor iPhone en Android natuurlijk nog downloaden. Op de stelling dus, er wordt te veel belang gehecht aan die CITO-toets. Wil wat reacties al? Via Twitter, Jonas Bouwmans. Morgen CITO-toets, schrijft hij. In Amsterdam, bepalender gemaakt dan het schooladvies. Als je alles optelt, draait middelbare schoolkeuze niet om het kind. En ook nog iemand die het uh, oneens is. Uh, Wieks naast via Twitter. Hier krijgen ze schooladvies voor de CITO-toets. Dus dat haalt de druk ervan af. Nou, dat zijn zo wat eerste reacties. Uh, kom maar op met die reacties via de bekende kanalen. Net door mijn collega Guylaine. Uitgebreid genoemd. Dan ga ik het dus niet nog een keer doen. Gaan ja. wij nog wel even snel terug naar Alban Meufels. Onze talentvolle proftennisser. Die had verloren in de aanloop naar het ABN AMRO. Maar Martijn. Hij gaat proberen een goede, snelle... Ja, hij probeert hier vandaag toch. En hij probeert hier vandaag toch nog een hele goede trainingspartner te vinden. Want ja, je mag hier niet meer spelen in het toernooi. Maar ja, daar kun je natuurlijk wel ervaring op doen tegen een hele grote speler. Op wie hoop jij vandaag? Um, nou ja, Murray, dat zou natuurlijk wel een hele mooie zijn. Maar misschien dat aan het begin van de week nog net iets te vroeg is. Dan uh, wil hij liever nog met, uh, met betere tegenstanders uh, trainen, zoals Tsonga wellicht dan. Maar, maar hoe uh, gaat het dan? Want dan loop je hier door de katakombe en dan komt Andy Murray langs, en zegt... Hé, hey, Alban... Toen nog even iemand om mee te trainen. Ja, toen twee jaar geleden toen ik er ook speelde, toen was het een, uh, vaak de coaches die dan naar me toe liepen, die me zagen trainen. En dan willen ze niet met concurrenten aan het eind van de week uh, spelen, waar ze dus wellicht later in het toernooi tegen moeten spelen. Dus dan willen ze liever met een gewone uh, speler uh, trainen. En toen was het Federer hè? Ja, Federer twee keer voor de halve en de finale. En die heeft toen het toernooi gewonnen? Ja, dat klopt. Dus je zou zeggen, als je gaat trainen met Alban Meuvels, dan ben je, het toernooi. Dan ben je in het toernooi ja Dus ja, dan is eh, Murray, uh, ik kan maar beter jou even aanspreken ja, vandaag. Precies he? vind ik ook. Record bij je? Ja. Klopt. Uh, in, in je tas. En is, is er nog iets wat je bij je altijd bij je hebt? Dat je zegt, dat moet ik nooit vergeten? Uh, nou ja, ik heb altijd uh, mijn pet heb ik altijd bij me. En uh, nou ja, dat is dan een beetje hetzelfde als een uh, ja, soort van ritueel is dat. Ja? Uh, dat Nadal bijvoorbeeld het, uh, het billen plukken heeft eigenlijk aan zijn onderbroek. En, uh, en ik dat ik na, na veel punten dat ik aan mijn pet zit. Een beetje te plukken. En uh, ja, als ik mijn pet niet op heb, ook heb ik nu korte haar, dan uh, vind ik dat niet prettig spelen. Pet nog even af, want anders herkent Andy Murray je misschien wel niet. Wij gaan naar binnen. Ahoy, op zoek naar een goede trainingspartner voor Alban Meuvels. Dit is radio 1. Het NOS Nationaal. hier is Jan van der Putten. De advocaten Knoops en Ruperty gaan hun persoonsgegevens opvragen... bij het ministerie van Defensie. Dat doen ze uit protest tegen afluisterpraktijken... van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Ze worden zelf ook afgeluisterd, denken de advocaten. Minister Opstelten wil hogere straffen voor cybercrime. Criminelen die computergegevens vernielen... aan wachtwoorden sleutelen of computers bestoken met spam... kunnen straks twee jaar gevangenisstraf krijgen. Zwaardere computercriminaliteit wordt bestraft... met maximaal vijf jaar cel...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 De files dan, de AWB Verkeersinformatie met John Hoka. Met alleen nog files in de regio Amsterdam op de A1... richting Amsterdam, 10 kilometer tussen Bladikum en Muilenslot. De A2 naar Amsterdam, 11 kilometer tussen Knoop het Ouderijn en Vinkerveen. Dan de A8, daar staat 3 kilometer bij Oosterzaan. En op de ring Amsterdam, de A10, daar staat tussen Afrit Volendam... en Knoop het Watergasmeer, 6 kilometer. De ochtend. Veel mensen krijgen tegenwoordig jeuk van Europa, maar Godelieve van Heteren wil juist een goed gevoel over Europa gaan creëren samen met ons als burgers. Hier is het laatste nieuws uit Sochi. NOS Radio Olympia. Het Geo Lippens. Ja, we zitten natuurlijk in spanning te wachten op die volgende gouden medailles. Bijvoorbeeld op de 500 meter. En ja. zilver en brons. Ja, alles, maar, kom alles. maar op. Ja. Maar het is nog meer sport. Zeker, er wordt op dit moment skiën. We gaan ook direct naar Edwin Peek, onze collega daar in Sochi. Want hij zit bij het skiën. De vrouwen werken het eerste onderdeel af van de supercombinatie. En dat is de afdaling. Hoe staat het ervoor, Edwin? Ik ben benieuwd of Edwin ons kan horen van goede sfeer zou te horen. Ja, blijkbaar. Niet... Ook daar zullen we een euro-muntje moeten gaan gebruiken. <laughs> <laughs> Ze doen het niet meer van niets. Nou, dan gaan we meteen even verder met Short Track... want die komen ook uh, vandaag in actie. Over ruim een uur rijden de mannen de heats van de 1500 meter. Shinky Knecht en Niels Kerstold proberen zich dan te plaatsen... voor de halve finales die ook nog vanochtend worden gereden. Knecht kijkt er naar uit, want die 1500 meter, die ligt hem wel. Ja, dat is de langste afstand en dat is meer echt voor de duurmannen. En ik vind het een mooie afstand omdat vaak naar 8, 900 dan. Worden mensen moe en dan komen de gaten. En dan wordt het inhalen echt gewoon wordt makkelijker. Dus ja, dan, en doordat de gaten komen tussen mensen, kun je makkelijk schuiven. En dat, uh, dat ligt mij gewoon wel heel erg. Nou, Knechten rijdt al in de eerste serie. Die staat gepland om kwart voor elf. En is live te volgen op deze zender. Net als de andere Nederlandse shorttrekkers die vandaag in actie komen. En ik zie een hoofdschuddend gebaar aan de andere kant van het glas. Dat betekent dat we geen contact hebben met FNP. Krijgen we straks het volgende uur, wat over een uur, gewoon weer een update. Ik denk trouwens dat ik het wel weet hoor, wat het is. Want hij heeft natuurlijk gewoon een euromunt in dat ding gegooid. Terwijl er moet een roebel in. Roebels, ja, ja dat is hem. Bel hem even. Everybody Wants to Rule the World. Dat was Tears for Fears. Een bekende Belgische jihadstrijder is in Syrië omgekomen. Het gaat om Faisal Yamoun. Hij zou tijdens gevechten in Syrië een neergeschoten elektriciteitspaal op zijn hoofd hebben gekregen. NOS-correspondent Joris van Poppel. Dat is een bijzondere manier om op die manier om het leven te komen. Die Faisal Yamoun. Wie, wie is dat? Uh, dat is een belangrijke man. Een van de oprichters van Sharia for Belgium. Een club jonge radicale moslims. Uh, die voornamelijk in, in Antwerpen zijn gevestigd. Uh, dit was de belangrijkste man achter de schermen uh, wordt gezegd. Uh, Abu Faris mochten ze vrienden hem noemen. Zijn echte naam was Faisal Jamoun Faisal zoals je net zei. En hij was eigenlijk de man van wie we niet heel veel gehoord hebben. De bekendste uh, die ook wel vaak op televisie en op YouTube is verschenen. Is, is de woordvoerder voor, voor, Pardon, Fouad Belkacem. Uh, dat was de meest opvallende figuur. Die zit al ruim een jaar vast hier in België. Maar deze man, ja, die was blijkbaar achter de schermen de belangrijkste man. Is anderhalf jaar geleden vertrokken naar Syrië om daar de strijd te gaan voeren. Ja, en heeft wel, heb ik begrepen, geprobeerd veel mensen ook te ronselen in, in Antwerpen en omgeving om mee te gaan. Ja, zeker. Het gerecht verdenkt hem van uh, tientallen jongeren die die zou hebben geronseld uh, mee hebben genomen naar uh, Syrië om daar te vechten. Het gerecht baseert dat onder andere op jongens die zijn teruggekomen, uh, die getuigen dat ze deze man kenden en dat ze door hem zijn overtuigd om naar Syrië te trekken. En hoe is nu zo zeker dat hij degene is die is omgekomen? Hoe is dat bekendgemaakt? Nou, dat, officieel is het allemaal nog niet bevestigd. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk in Syrië. Maar op Facebook verschenen er dit weekend opeens uh, allerlei berichten van medestrijders. Die zeiden dat hij is omgekomen als een martelaar naar het paradijs is gegaan. Zoals ze dat dan zelf uh, noemen. Uh, ja, en, en daar werd ook gemeld van die elektriciteitspaal die op zijn hoofd is gekomen. Ja, Dat klinkt natuurlijk een beetje... Uh, ja, een beetje uh, grappig bijna. Maar vergeet niet dat die elektriciteitspaal zou zijn gevallen. in, in te midden van een hevige strijd, zoals zijn, zijn kameraden schrijven. Dus ongetwijfeld, uh, hij heeft daar gevochten, ja. is daar aan het vechten. Ja, en toen is op een of andere manier die paal gevallen. Hoeveelste Belg is het die, die omkomt in de strijd in Syrië? Ja, het is ook weer moeilijk in te schatten natuurlijk, maar volgens de, krant de Standaard, die probeert het bij te houden, die zegt dit was nummer 26, uh, die is omgekomen en de minister van Buitenlandse Zaken kwam vorige maand met het getal van 200 Belgen die nu in Syrië uh, strijden uh, en die zijn volgens diezelfde minister uh, allemaal zo extreem islamitisch, uh, dat, ze, dat ze zelfs bij het Syrische vrijheidsleger uh, niet mee mogen doen. Maar vormen ze echt aparte, uh, aparte clubs die daar, uh, die daar vechten om de, nou ja, de islamitische staat uh, daar zo snel mogelijk uh, in te voeren. Uh, 200 jongens, er zijn nog een paar teruggekomen. De meeste, wordt hier gevreesd, uh, zullen daar uh, blijven, zullen uh, omkomen. Of zullen daar uh, uh, misschien ooit in hun islamitische staat uh, een, een grote villa aan in gaan zetten. Dankjewel. En hoe is de correspondent Joris van Pop? Van 9 tot 12 de ochtend op Radio 1. Waar denkt u aan bij Europa? En natuurlijk aan de euro, aan uh, al dat geld dat aan Griekenland is gegaan. Het leuke, alle regeltjes vanuit Brussel worden dan uh, vaak genoemd. Uh, in ieder geval denken we niet direct aan kunst... aan een discussie in de kroeg of aan een open podium midden in de stad. Terwijl je best op die manier met Europa bezig kunt zijn. Dat vindt althans Godelieve van Heteren. Zij heeft daarvoor een nieuw platform opgericht, Reclaim Europe. Mevrouw van Heteren, hartelijk welkom. Goedemorgen. Wat is dat in het kort, Reclaim Europe? Nou, dat is niet mevrouw Verdeteren, maar dat zijn een hele hoop mensen die zeggen... Uh, we hebben een beetje genoeg van de lamlendigheid. Al die dingen die jullie noemden, die zijn hartstikke serieus. Daar moeten we ook serieus mee bezig zijn. Maar er zijn ook een heleboel andere manieren om inderdaad met dat Europa bezig te zijn. En heel veel mensen doen dat al, maar die hebben eigenlijk geen podium meer... omdat iedereen het voortdurend over uh, de troubles heeft. En welk beeld van Europa wilt u dan neerzetten? Nou, we zijn niet van de Goed Gevoelsshow. Hè? Dus uh, even, uh, jullie zeiden straks van ja, de mooi, goed gevoel. We zijn niet van de Goed brigade. Uh, de mensen die meedoen zijn allemaal mensen die... Ja, vrij reëel in het leven staan. Ook zeggen, god, er is van alles en nog wat wat je moet doen. Maar we doen het zelf. Dus niet meer zo'n vertrouwen hebben dat nou het ergens van, van iemand anders moet komen of vanuit Brussel moet komen. Uh, heel veel mensen zijn gewoon op allerlei manieren zelf al bezig met Europese dingen. En die willen dat ook veel meer laten zichtbaar maken dat dat er ook is. En dat we eigenlijk en daarom heet het ook reclaim op goed Nederlands. Dat betekent gewoon terugpakken. Mm. Uh, we pakken het gewoon terug. En op een vrolijke manier. Dus ook allemaal niet topzwaar. Uh, maar onder die vrolijke manieren zitten Natuurlijk, wel gewoon serieuze verhalen. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Nou, drie concrete voorbeelden. We hebben heel veel, uh, we hebben een platform gestart. Dat is gewoon een website. Iedereen kan zich daarop melden als hij iets leuks gaat doen of iets interessants gaat doen, waar hij vindt dat anderen dat ook moeten weten of waar hij bondgenoten voor zoekt. Dus we hebben ook geen bazen, we hebben geen bestuur, we hebben geen commissies. Uh, het is een website. Je kunt je daarop melden en je kunt gewoon medestanders zoeken. En we hebben concrete acties nu al in de planning. Ik noem er één. Je zei op die pleinen, we hebben de actie Eurodivan. Dat is gewoon als een straks weer lekker weer wordt. zetten we Op alle pleinen van Nederland zetten we podia neer... met nou, vrolijke verhalen en muziek. Waaromheen dan gewoon divans worden neergezet... waar mensen serieus eens kunnen praten met mensen... die bijvoorbeeld wat beroepsmatig in Europa bezig zijn... of daar ideeën over hebben. Of ook zelfs heel kritisch zijn. Uh, boekhandels hebben al gezegd, we doen daaraan mee. Dus er komen dan ook gewoon boeken omheen te leggen. Kopje thee erbij, stroopwafels. En dat wordt gewoon een gezellige... Ja. Uh, dus dat, op die manier dat je veel vrolijker ook met elkaar kunt praten. Zelfs over dingen die ingewikkeld zijn. Ik noem een ander voorbeeld. Er zijn nogal wat jongeren die zich zorgen maken... gewoon over jeugdwerkeloosheid. Dat is niet alleen in Nederland. Dat is all over Europe. Dat is eigenlijk nu bijna overal. En er zijn tal van initiatieven van mensen die zeggen... daar hebben we wel betere ideeën voor hoe dat aan te pakken. Nou, die mensen kun je op, op betere manieren bij elkaar brengen. En dat, dat soort dingen doen we dan. Maar, maar het, het is niet alleen maar langlevende levende lol. dat zijn ook wel echt inhoudelijke en, en serieuze dingen. Ja, want kijk... Je kunt op een hele vrolijke manier... hele serieuze dingen aan de, aan de orde stellen. En dat is eigenlijk wat we ook heel graag willen. Omdat ja, anders blijft het zo'n soort uh, Europa van de experts. En dat, dat, ja, dat is het niet. We maar het zeggen... doet toch niks af aan de stroperigheid... en de bureaucratie van Europa? Dat blijft toch Nee, maar Je, je kunt de bureaucratie wel proberen te ontregelen op deze manier. Hè? Ik denk dat als er, als er veel van dit soort van manifestaties ontstaan... Dat, dat ook mensen die in de politiek zitten... ook mensen die in de bureaucratie werken... waar overigens heel veel hardwerkende types zitten... Die, gewoon ook om zeven uur opstaan om naar werk te gaan. Uh, hè, maar dat, dat die mensen ook zeggen van... God, er komt een ander... Een, een, ja, daar is het andere gevoel wel. Er komt een ander gevoel. Het is van ons en het is niet alleen maar van experts, van bureaucraten... en van uh, een klein groepje mensen die weten waar het over gaat. Um, toch hebt u, laten we zeggen, tijd tegen dan. Want um, nou ja, we, we hebben vorige week nog meegemaakt... het rapport van Wilders komt dan uit. Of tenminste, dat rapport dat hij uh, heeft laten maken in opdracht van uh, de PVV. En uh, nou ja, dan zie je daar toch uh, aan de borreltafel veel uh, sympathie voor... Ja, dat is ook helemaal prima. En we zijn ook geen tegenbeweging. Dus wat meneer Wilders wil zeggen, dat is onderdeel van het gesprek. Maar daarnaast die, die zijn kan er ook, heel Die op... kan ook een keer op de divan komen liggen nou, ik, de weet je, ik weet dat meneer Wilders zich heel vaak laat uitnodigen... en vaak niet verschijnt. Dus ik nodig hem hierbij uit. Kom naar de divan uh, als het lekker weer is. We nodigen hem graag uit. Het, het gaat, we zijn niet teugen. Weet je wel? Het is niet zo'n beweging van... Oh, we hebben weer de zoveelste beweging van mensen... die allemaal uh, roze wolken hebben over Europa. Dat is het niet. Het zijn gewoon heel veel mensen. En dat zien we ook aan de reacties. We hebben vorige week hebben we een soort lancering gehad. Er melden zich heel veel mensen die zeggen eindelijk... ik vind het gewoon leuk om hier aan mee te doen. En die met hele uh, ja, fantastische ideeën hmm. komen. Maar, maar snapt u dan ook dat mensen toch heel sceptisch zijn over dat Europa... en, en ook negatief ten opzichte van Brussel? snap ik heel goed. Uh, ik wil niet zeggen dat is omdat mensen niet weten... wat er in Brussel gebeurt, want mensen horen heel veel uit Brussel. Het is ook omdat Brussel zich vaak niet zo handig uit... Eh, en niet handig vertelt of meedeelt waar ze mee bezig zijn. Maar ik, ik, als ik kijk van wat, wat mensen die in Brussel werken... bijvoorbeeld als je die gewoon privé spreekt... zijn het mensen die ook in de kroeg gewoon een verhaal kunnen vertellen. En dat, Je zou veel meer... Gewoon een serieuze, normale conversatie... waar alle kritiek ook gewoon naar voren kan komen. En wat er nu vaak gebeurt, is heel erg gepolariseerd. En vaak ook ja, toch een beetje uh, niet helemaal zien waar de toekomst ligt. En, en mensen ook vaak zeggen, ja het staat te ver van me af. Nou, dat iets dichterbij brengen, dat kan makkelijk. Omdat er ook in Nederland, maar eigenlijk ook in dit hele Europa... zijn er heel veel mensen, helemaal geen bekende Nederlanders... maar gewoon mensen die ermee bezig zijn... die er echt wel een verhaal over kunnen vertellen. Dus die mensen die betrekken we nu. En dat gaat heel goed. Uh, sinds de lancering afgelopen donderdag hebben we ongelooflijk veel aanmeldingen... van mensen die met echt fantastische ideeën... waar we zelf nog helemaal niet aan gedacht hadden. Dus het is, het is een open platform. Dus info at europe.nl. Je kunt gewoon je melden met een ja als je iets wil. En dan uh, wordt dat doorgezet. Maar waarom vindt u het zo belangrijk om dit te doen? Omdat ik geloof dat we het in Europa samen moeten doen. Uh, ik heb zelf een tijdje in de politiek gezeten. Ik ben nu niet meer partijgebonden. Maar ik heb een tijd in de politiek gezeten. En ik was voorzitter van de Kamercommissie over Europa... ten tijde van het referendum. En toen is allemaal al opgevallen, He, dat alle beelden die we hebben, dat, dat mensen vaak als gekke henkie worden weggezet, van ze snappen het niet. Nou, ook dat ook is... dat we het misschien niet van de politici moeten hebben? Is dat ook wat u daar Nou, kijk, de politici zouden hun werk daar serieus op moeten doen, en sommigen doen dat ook. He, dus ik, ik wil helemaal niet ook gaan zitten katten op de politiek, maar uh, ik, in die tijd is Milweg opgevallen dat een beetje de teneur was van, van nou, een aantal experts, van nou, die mensen snappen niet waar het over gaat, nou, de, daar ben ik niet van, en daar zijn we bij Reclaim ook niet van. Mensen snappen heel goed waar dingen over gaan, maar soms, ja, moet je met elkaar er ook een beetje serieuzer, serieuzer over kunnen praten. En moet je er dingen omheen kunnen doen die weer zichtbaar maken waar het over gaat. En dat, dat is waar we van zijn. En weur dat is een hele grote club van individuen en organisaties die hebben gezegd, we gaan hier gewoon meedoen. En niemand is de baas, weet je, ieder doet zijn ding. Maar we proberen wel gewoon gezamenlijk op te trekken. En dus ook met, met collega's en met vrienden uh, ja, in heel Europa, gewoon andere mensen die, uh, die meedoen. Ja. Dus het wordt een beetje een olievlekje, maar dat is wel De, leuk. Die aftrap is geweest hè, in het NSC-café. Wat voor mensen waren daar nou... Ja, het was jong en oud. Dus het, waren, het was eigenlijk ook niet alleen maar uh, laten we zeggen de oude generatie... of, de, of alleen maar jonge generatie. Uh, het, was wel, het waren wel de mensen die een beetje hadden meegedaan met de lancering. Want we hadden het ook speciaal voor hun ook om een startschot te geven. Maar ja, op de website die we dus toen gelanceerd hebben... we, hmm. we krijgen dus nu al heel veel uh, mails en reacties... ook van ver buiten Nederland. Mensen zeggen leuk, we willen meedoen. Maar hoe het, is, het we... is dus niet een elitair clubje dat het allemaal een beetje bij elkaar uh, bepaalt? Nee, maar goed, je begint altijd met mensen die er een soort passie voor hebben... Dat dat is met, met alles, hè? ook de sport. Je hebt mensen die gaan er gewoon negen uur voor trainen. En anderen die doen dat wat minder. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet met elkaar kan delen. Dus uh, uh, nee, het is geen elitebeweging. En nou, uw enthousiasme kan er niet liggen. Want u klinkt in ieder geval erg vrolijk over dit onderwerp. Uh, eerst, uh, We houden de agenda gewoon in de gaten bij, van uh, Reclaim Europe. En uh, wie weet dat daar leuke dingen tussen zitten. Godelieve Van Heter, hartelijk dank voor het gesprek. Oké, okay, dank jullie wel.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 down the highway burn burn dolly Hathaway, yeah yeah thinking on the airways has we're making waarvan je nu denkt, hoe zou zouden... het nu toch met haar zijn in 2014? Uh, ze maakte toen indruk met dat ooglapje Gabrielle uh, uit 2000, dit liedje, When a Woman. Waar zouden wij deze week zijn met onze mini-maatschappij? Verslaggever Niels de Jager is maar weer eens zijn vrienden op gaan zoeken in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hij peilt daar het plaatselijke en het nationale nieuws. De Ochtend. De minimaatschappij. Ja, goede slag. Terwijl Irene Wust in Sochi bezig is met haar gouden drie kilometer. We zijn in wel gelijk afstand, is wel Kom op, man. Ja, ja, Wordt ze toegejuicht op de schaatsbaan Rotterdam in Kralingen. Oh, dat is wel heel snel, hè? Dit zijn leden van de Rotterdamse homo-sportvereniging Ketel Binky. Nou, volhouden, meid. Alle discussie over Russische homorechten, boycotten. wel of geen koning naar Sochi lijken even vergeten. Nee, geen Irene Wust, Irene Wust geen tv -kantine. Een paar jaar geleden had ook Irene Wust nog een relatie met een vrouw. Nee, was, wat ik begreep is, is ook weer keihard de kast ingegaan. Dus, uh, wij zijn nu biseksueel, maar ja, volgens mij ben je gewoon een sportvrouw van Nederland en niet van iemand. Uh... Ja, ik weet dat er binnen onze vereniging wel een hoop aanhangers van, uh, van Irene zijn. Ze hebben natuurlijk wel een soort van boegbeeldfunctie binnen onze vereniging. Dat hebben we wel vermerkt. Kom op, kom op. Yes. Yay. Ja, zie ja. meters achter de set. Oh, Hoppa. Kijk ja. een medaille. Ja. Yes. Hey. Hey. Deze gouden medaille voor Irene Wust. Is dat dan toch gewoon een compleet feestje? Of zit er toch nog een nasmaak aan? Nee, nee ik vind het een compleet feestje. Want de, de, de, deze sporters die zijn gewoon die leven van jongens aanvaard voor je sport. En ik, denk niet, ik vind persoonlijk dat je dit soort dingen niet van, van, van topsporters af mag nemen. <laughs> Ja goed hoor. Volgens mij de eerste keer op schaatsen sinds ik, uh, sinds ik zes al. Geïnspireerd door Irene wagen homosporters Tamara en Alex zich op het Kralingse ijs. Je gaat wel even, even wennen. Volgens mij sta ik er nu sinds uh, jaar of zeven weer op het ijs. Nou, jullie zijn allebei uh, sportief. Nou hoor je vanuit de sportwereld hoor je best veel kritiek van... laat ons nou gewoon lekker, lekker sporten in Rusland en laat die politiek daar buiten. Ik snap het, maar ik ben het uh, wat dat betreft daar niet mee eens. Ik denk juist door, door middel van sport kun je heel duidelijk een, uh, een goed statement geven. In een park midden in Kralingen waait een gure wind. In het pas aangelegde voedselbos. Dit is eigenlijk meteen de saladebar. Dat wil zeggen worden lindes aangeplant. Moestuinman Max ziet als enige in de eerste sprietjes al eten. En het jonge blad kun je als salade eten. Uh, hibiscus uh, komt te staan, bloemen kun je ook in de salade eten. En... Uh... Nou, dat komt dan hier in het middenpad. Noemt u zichzelf nou de moestuinman? Ja, ik, ik ben de moestuinman en inmiddels heb ik ook een bedrijfje onder die naam. Dus ja, dat ben ik. Is, is dat een bijnaam, een serieuze naam? Op een gegeven moment moest ik bij de KVK me inschrijven en ik had geen andere naam. dus die naam geworden. Dus het is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Bent u een uh, natuurliefhebber? Uh, ja, van uh, jongs waren altijd al uh, uh, affiniteit met natuur gehad. Bent u ook een dierenvriend? Uh, ja, ik denk dat ik mezelf wel zo zou bestempelen. Andere dierenvrienden zijn dit weekend woest op de dierentuin van Kopenhagen in Denemarken. Waar een jong, kerngezond girafje is afgemaakt om intilt te voorkomen. Dat is een van de redenen waarom ik bijna geen nieuws volg. Want ik hou me toch beter met iets grotere problemen dan alleen een klein girafje. Als je dan ziet wat er in de bio-industrie gaande is, hoe we met de wereld omgaan... hoe uh, uh, landbouwgronden worden uitgeput, dan is een girafje... Wat mij betreft, zeg maar, uh, bijna niet de moeite waard. Maar ik hoorde dat ze hem gingen voeren aan de leeuw, Dus dan denk ik vanuit mijn recycle gedachten weer dat het in ieder geval dan weer een mooie kringloop die gesloten is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen de knuffelbaarheid van die giraf belangrijker vinden dan... Uh... En moeten we hier wel eens op een uh, pijnlijke manier ingrijpen in de natuur, in het leven? Nou, het project is nog zo uh, klein, maar ingrijpen doen we natuurlijk altijd. En elke plant die je eruit trekt is een, is een ingreep. Dus ja, ook hier zal wat onkruid af en toe worden uh, uh, vernietigd. En, en, en zal daar zoveel ophef over zijn als het girafje uit Denemarken? Nee, nee, want een boom of een plant is natuurlijk een stuk minder knuffelbaar. En die maakt geen lieve geluidjes. Dus dan, uh, dan is het probleem uh, niet aanwezig. Moestuinman Max was dat vanuit Rotterdam-Kralingen. Morgen meer. Stand.nl dan, er wordt veel belang gehecht aan de CITO-toets. Er uh, wordt al uh, flink op gereageerd. Jan Ponte hier via de site www.stand.nl. De gemiddelde prestaties van de gehele basisschoolperiode... zijn absoluut maatgevender dan die CITO-toets. Hij is het dus eens met de stelling. En hier nog iemand die is het oneens. Jan B. Er wordt volgens mij voldoende getest. En CITO maakt een objectieve test. Dit zou in samenspraak met de onderwijzer... tot een goede schoolkeuze moeten leiden. Met een lange ei trouwens. Kijk, ik moet nog even terug... 0800-1101 is ons telefoonnummer. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Thomas van Kessel. U mag het zeggen. Ja, uh, ik ben het eens met de stelling. Er wordt veel te veel belang gehecht aan die CITO-toets. Ik spreek uit ervaring. Ik heb 43 jaar lang voor de klas gestaan als leraar in het middelbaar onderwijs. En we krijgen dan kinderen met zo'n advies van bijvoorbeeld uh, ATNEM En dan blijkt vaak dat na toch wel korte tijd die kinderen daar niet aan kunnen voldoen. En die worden dan een eh, dakpand, zoals het heet, lager gezet. En dan raken ze weer gedemotiveerd. En dan zijn ze belanden dan uiteindelijk liedje nog vaak in het VMBO. Of ze worden ook heel vaak eh, schoolverlaters omdat ze gewoon teleurgesteld zijn in alles. Nee. En u heeft dan niet en, als docent al van tevoren gezegd: jongens, het komt wel atonem uit de CITO, maar doe het maar niet. Eh, nou ja, kijk, vroeger gingen we uit van uh, de mening van uh, het Hoofd van lager School, of niet van het team, hè. die hadden die kinderen jaren bij zich. Ja. En die zei gewoon van, ja joh, dit is een leerling. En als het een keertje mislukt, dan zeiden wij van, nou, eh, laten het nog maar een jaartje dubberen. He, dan lukt het wel. Dat zagen wij ook wel vaak in, maar dat mag allemaal ook niet meer. Nee, het is te zaligmakend geworden. Je mag een kind niet laten zitten, want als hij in de tweede klas bijvoorbeeld ateneemt, niet verhalen halen de, de, de die, die op derde klas, dan komt hij toch in de derde klas, maar dan een dakpan lager, dan wordt het een haalvist. Ja, Oké, okay, ja, duidelijk. Dank u wel voor uw standpunt. Stamper goedemorgen. Ja, goedemorgen met Roland uit Rotterdam. Hallo. Ja, het is waarschijnlijk, uh, dit is uh, Nederland. Nederland is een prestatiemaatschappij. Dat wil zeggen, we willen niet. zes uh, cultuur willen we ook niet meer hebben, geloof ik. We moeten 10 cultuur gaan uh, kweken. Dus het is helaas uh, waarschijnlijk een noodzakelijk kwaad. om kinderen nu al onder hoogspanning te zetten. om hun maatschappelijk te laten, uh, uh, zeg maar, uh, vooruitkomen in de maatschappij. Ja. Dus het, uh, blijkbaar is dat noodzakelijk kwaad, uh, de ja. Toets, uh, zou ik Duidelijk, ik hoor wel enige reserve. Dankjewel. Er wordt te veel belang gehecht aan die silo-toets. Dat is de stelling. We kunnen blijven reageren via het uh, gratis nummer 0800-1101 via de site www.stand.rel of twitteren. Doe het dan met het hekje standpunt op de site nu. 240 stemmen uitgebracht. 84% is het eens met de stelling. 16% is het oneens. Easy.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 Doe nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aan Vakantiehuizen. John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar denkproducties.nl Hello, Mrs. Natasha. This case is Niet. Sarisotchi. Huh? Yes.